4 Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het leger van Egypte zal niet ingrijpen als aanhangers van de afgezette president Mossi de straat op gaan. De legerleiding zegt dat ze het recht op protest zal respecteren... zolang de demonstraties de nationale veiligheid niet bedreigen. De moslimbroederschap en zijn bondgenoten hebben opgeroepen tot een demonstratie tegen de militaire staatsgreep... die woensdag tot de val van Mossi leidde.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 Zes Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar Mexico-Stad geannuleerd vanwege de vulkaan Popocatépetl. petel Die heeft de afgelopen dag zeker 100 lichte uitbarstingen gehad, waarbij stoom en as kilometers hoog de lucht in werden gespuwd. In het gebied ten oosten van de vulkaan ligt een flinke laag as op de straten en akkers. Alleen de Amerikaanse vliegmaatschappijen hebben tot nu toe hun vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen vliegen nog gewoon op Mexico-stad. Dat ligt op ruim 60 kilometer van de vulkaan Pop-KT-petal. Formule 1-coureurs zullen zondag bij de Grote Prijs van Duitsland onmiddellijk stoppen als er weer een band klapt. Afgelopen zondag, tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, waren er verschillende klapbanden en een paar coureurs kropen door het oog van de naald. Volgens fabrikant Pirelli waren de banden niet goed onder de velg gelegd... en was de druk van de banden te laag. De coureurs hebben daar hun twijfels over. Het weer, wolkenvelden, lokaal wat regen... en later vannacht soms nevel, Minima tussen 12 en 15 graden. Vanochtend eerst grijs, maar smiddags volop zon... en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 21 tot 25 graden. In het weekend is het droog, zonnig en 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 0800-1121 is het telefoonnummer hier in de studio. Als je wilt bellen met een vraag of met een antwoord... mailen mag ook. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat bij dit programma. En die chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links eventjes op de chat klikken. Dan is er ook nog een Facebookpagina. facebook.com slash nachtzuster... En ik zeg het nog maar weer een keer, als je nou op vakantie gaat en je bent nog zo van de oude stempel dat je een boekje met adressen meeneemt om, van de mensen die je een kaartje gaat sturen. Doe me een lol en schrijf daar even in Omroep Max, Nachtzuster, Postbus 518, dus Postbus 518, 1200 AM, Astrid Marjan. In Hilversum, want ik zou het zo leuk vinden om heel veel vakantiekaartjes te ontvangen deze zomer. Dus uh, omroep Max, nachtzuster, postbus 518-1200 AM in Hilversum. Maar goed, dit programma draait natuurlijk om vragen en antwoorden. En ik zoek nog een antwoord op de vraag waarom het Theater van het Sentiment, een radioprogramma op Radio 2, ophoudt te bestaan. Uh, of waarom onder uh, teletext 's s'nachts op Nederland 1 een muziekje staat en niet een radiozender. En even kijken, hoe gaat Kijk en luisteronderzoek onderzoek precies in zijn werk? Die vraag uh, wil Helene graag beantwoord horen. Ronald vanuit Spanje vraagt zich af waarom als hij een halve maan ziet... hij het onderste of het bovenste stukje van de maan ziet... terwijl wij het linker of het rechter stukje van de halve maan zien. En Huip Verschoor van Zojuist die wil graag weten waarom je meer moet plassen... als je zenuwachtig bent en of iemand daar een bepaald soort groente... of iets dergelijks voor heeft, wat dan een oplossing zou kunnen zijn... tegen het plasprobleem. 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. Met al je antwoorden. Of als je nog rondloopt met een nieuwe vraag. En dan is het vier over vier. En dat is het moment dat we traditioneel hier bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max een discoplaatje draaien. En in dit geval, ja, het is een hele leuke vannacht hoor. Modern talking. You're my heart. You're my soul. En mag gedanst worden. My soul, I'll be home. Wat een talking, joh, maar hart, joh, maar was dat. 0800 1121 Kees Oudshoorn, goeienacht. Hallo Kees, ben je er nog? Nee, Annie dan. Annie de Jong. Ja, hallo. Annie hallo, dag Annie. Geen familie, hè? Nou, dat weet je maar nooit. Nou, ik weet het wel bijna <laughs> zeker, hoor. <laughs> Nou, ik weet nooit niks zeker in het leven. Echt niet. Oh, oké. Okay. <laughs> ah. Nou, dan, dan uh, zeg, wat kan ik uh, voor je doen, tante Annie? Nou, moet je luisteren. Uh, het ging over dat plassen? Ja. Nou, en uh, als je dus een kaal op je blaas hebt, nou ja, eventueel kan je ook even plassen in een keer af, ja. maar uh, dan moet er in zo, vooral het, het winter is en zo. Nou, een lekkere soep uh, en uh, met heel veel seldri zelf gemaakt. Nou, dat is wonderen hoor. Echt wel. En, uh, dat, uh, een dat, uh, een ja. blaasontsteking noemen ze dat dan? Wat, wat, noem je, wat zeg je nou? <laughs> Als je een blaasontsteking hebt, moet je toch ook veel plassen? Heb ik wel eens van horen zeggen gehoord. Ja, maar daar gaat, mee, daar gaat het over, hè? Dat is uh, juist een, een natuurproduct dat gewoon uh, nou ja, een, een een oud is. Gewoon veel celderie in je soep doen. Ja, maar celderie is vochtafdrijvend, dus dan moet je juist plassen. Nee, oh, daar nee. E ja, oh, daar genees het van. Oké, okay, nou staat genoteerd. Als je, als, je, als je het echt wil genezen, nou ja, dan mag ik natuurlijk geen naam noemen. Maar Montanada, dat, kan je zo in de, in de apotheek openen en in, in de drooest. Ja, maar hij wil, ja, hij wil juist via groente of inderdaad via de celderie wilde hij het graag weten. Ja, ja dat, dat kan misschien een hormonenkwestie kwestie wezen, dat kan ook. Oh Ja. Nou, daar moet je allemaal ja, rekening tuurlijk. mee houden. Hè? Ja, het kan van alles wezen. Maar ja, is... hij zegt hij moet meer plassen als hij zenuwachtig wordt. En volgens mij is dat wel een uh, ja, vaker voorkomend dus probleem. Horen, oh. van als een mens naar de tandarts moet, dan moet je ook rare dingen doen. Dan denk je, ben je het nou mogelijk. Ja, oh. toch? Wat voor rare dingen doe je dan als je naar de tandarts moet, Annie? Oh, nee. Dus dat Ouh. is bij iedereen, hoor. Oh. Die echt angst hebt voor een tandarts. nou Die, die staat op de stoep en die gaat weer terug. <laughs> dat is toch een afspraak. Oh, <laughs> ja. oké. Okay. Goed. Ja, dat ik. Nou, dankjewel. Ja, oké. Okay. En nog een, een goede voortzetting van de nacht, hè? Hetzelfde, Annie, dankjewel. Een goeie nacht, zuster hoor. Doei. <laughs> Dank dankjewel. Dag. Ik kan nog geen pleister plakken, maar toch een goede nacht, zuster. Ja, Maartje de Kroon, goede nacht. Ja, goede Hallo. Ja, mijn vraag is: ik zie dat dan wel eens als mannen in een groepje bij elkaar staan, die staan altijd, meestal wijdbeens. Oh. En vrouwen. Als die zo met elkaar staan, die hebben de benen altijd bij elkaar. Ik vind dat je daarop let, Maartje. Ja, nou Maartje is het niet. Het is Klaasje. Nou, het is bijna hetzelfde. Dat maakt niks uit. Klaasje je, je of Klaartje? Nou ja, wat we ervan maken. Maar mannen die staan bij het been, en vrouwen die staan, houden de benen bij elkaar. Ja. En ik weet niet, misschien... Ik durf het bijna niet te zeggen op de Nationale uh, Radio... Maar mannen hebben natuurlijk tussen die benen een klein beetje ruimte nodig. Ja. Ik, nou, we ja, noemen het we... verder niet waarom, maar een klein beetje ruimte is wel fijn. Als de benen altijd helemaal tegen elkaar... dat gaat op een gegeven moment natuurlijk een beetje... Nou, misschien wel. Misschien dat het ja. door komt, maar dat valt mij wel eens op. Ja. En dan dacht ik, hé, hey, nou, ik zit hier in een appartement en dan zo beneden dan staan die mannen en dan. Een beetje mannen te kijken, Klaasje. Nou, nee, <laughs> Maar die staan dan altijd een beetje, oh, dat zijn natuurlijk stoere mannen. Nou oh ja, ze zo bij elkaar staan om een praatje, zeg maar. Nou, de meeste mannen, ja, die staan dan altijd wat wijdbeens. Uh. Ja. Nou, ik zeg uh, 0800-1121. En dan uh, Maartje, zoek ik een oplossing. Ja, probeer het maar. <laughs> Dankjewel, hè. Ja, graag gedaan. Goh, als ik zeg goeie weer goeie Maartje. Ik Maartje Klaasje. Ja, ja, dag, dag Klaasje. Weet... Dag, dag. Hubert, Hubert, Hubert. Hallo. Hallo. Uh, ja. Hey. Hallo. hey! Ja. Nee, uh, de, de ruimte is niet uh, is, uh, is, is, is heel erg uh, groot natuurlijk, hè? Want uh, ruimte is, uh, ja, uh, weet ik veel, <laughs> dat is toch een heel erg geniaal natuurlijk, gewoon nou, uh. Weet ik veel. Vind... Ja, dat klinkt natuurlijk weer nergens naar. Nee. Natuurlijk. Nee. Nee. Nee, maar. De ruimte is heel erg, zeg maar, waar het net over ging, zeg maar, dat was de ruimte tussen de benen. En ik ben natuurlijk man en, en net was er vrouw aan de telefoon. En uh, ja, de ruimte tussen de benen is erg groot. Dat wou ik even zeggen. Zo. Je, je bedoelt eigenlijk kan... dat jij altijd echt enorm wijdbeens moet staan? Ja, dat dacht ik dan natuurlijk ja. ook. Dat, dat, als, ik, als ik dat net moest aanhoren, dacht ik van ja, dan moet ik... Heel erg wijdbeens lopen, maar dat schiet natuurlijk niet op, want uh, ik wil gewoon uh, lopen als mens. Ja. En ik denk dat het uiteindelijk gaat om uh, mens, mens, mens. Goed. Uh, ja, uh, gewoon niet vrouw of man of mens. Gewoon mens. Gewoon mensen. Maar, hey, maar ik heb ook nog een liedje. Hier, luister. <lacht> Even kijken of het het doet hoor. Mooi. Melodieus ook. Ja. Nou, ja. Hubert, ik, ha ik, uh, ik denk dat je echt iets toegevoegd hebt. Ja, dank je. Dank je wel, hè. Ah, de remix. <laughs> nou, goeienacht. Mevrouw van de Kerkhof. Ja, met uh, vrouw koffie. Ik uh, wou even iets vertellen over de koffie. Uh, ja. Koffie werkt namelijk diuretisch. Die, dat is op zich een middel wat vocht afdrijft. Ja. Dus als je veel koffie drinkt, dan ga je automatisch uh, vaker naar het toilet moeten. Ah. En eh, wat het nerveuze betreft, ja. eh, dat is het vegetatieve zenuwstelsel. Want wij hebben naast ons normaal werkend zenuwstelsel dat op alles reageert. Ja. Eh, maar het vegetatieve zenuwstelsel is selectief. Vandaar dat je te, of kunt transpireren of eh, vaak dus naar het toilet zult moeten als je nerveus bent. En dat is eigenlijk een hele simpele oplossing van, van de vraag... Maar, want wat, wat kun je dan doen als je zenuwachtig bent? Uh, daar kun je dus in feite niet veel aan doen, als dat, ja. als dat je aard is. Maar in ieder geval stoppen met koffie drinken, dat scheelt al, begrijp nou, ik. Nou ja, niet te veel koffie drinken. Nee. Koffie is, daarvan is bekend dat dat uh, uh, als diureticum werkt. Dus als, uh, ja, zoals plasspillen werken dus eigenlijk, ah. hè? Nou, ja. dat, dat is dan uh, heel goed opgemerkt in, uh, in dit geval door Huib. Dat hij ervan moet plassen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dank u wel, mevrouw van de ja, Kerkhoff. het is een beetje het pro professioneel verhaal, maar... Uh, nee, nou ja, ik, het, het, ik hoor zelden dus zo kort het ook en krachtig... In de, dat zit uh... ook in de, bij mij in het vak, dus uh, oké. Okay. Bent u nachtzuster? Nee, ik ben geen nachtzuster. <laughs> ik ben... Uh, nee. U bent nee? Nee, goed. U wilt het niet toe. vertellen? Ik ben, hui... maar dan ben ik, zo... ik ben huisarts. U bent huisarts? Ja, geweest hoor. Ik ben al op leeftijd. Maar dit is toch wel iets wat nog bijgebleven is. Nou, hartstikke fijn, want dan kunnen we u ook nog op uw ben woord geloven. Ik hoop dat er nog, uh, hier nog reacties op zullen komen. Maar ik dacht het me toch. Uh... Ondanks mijn leeftijd, uh, goed in mijn herinnering, was blij ervaren. Ja, nou, dat het mij klinkt... Vandaar dat je ook s'avonds niet te veel koffie moet drinken. Nee. Want dan wordt het uh, s'nachts altijd problematisch. Maar is er dan een, uh, een uh, ja, hij zei het zo grappig, dat een groente mogelijk. of iets dergelijks, iets wat nee. je kunt, tot je kunt nemen om het tegen te gaan, juist? Nee, niet. Oh. Gewoon wat minder koffie drinken en uh, proberen zo rustig mogelijk te zijn en je niet over alles op te winnen als je iets moet. Dat is altijd goed, hè? Dat is altijd goed, ja. hè? Ja, dank u wel, mevrouw van de Kerkel. Tijdige uitzending, hetzelfde, dag. Kees, goeienacht. Hey, Astrid. Hey, Kees. Hey. Ja, ik, ben, uh, ik heb geen antwoord op die meneers vraag over de plassen, maar ik ben zelf ook vrachtwagenchauffeur. Ja. En wat die mevrouw net zei met de koffie drinken, dat klopt. Ja. Ik drink enorm veel koffie. <laughs> enorm, en dan ga je van lopen. Ja. En waarom wij chauffeurs tegen de banden aan nou staan te plassen tegenwoordig? Ja. Dat mag natuurlijk niet. Nee. Maar je moet tegenwoordig 50 of 70 cent voor een uh, wc betalen. Ja, idioot, hè? En dat gaan wij dus niet, uh, want dan zijn wij de hele dag samen met de portemonnee open. Ja. Ik weet het wel. Je krijgt dat geld terug bij een kopje koffie, maar... Ja, maar dan moet je weer koffie drinken, dan moet je weer plassen Juist. bij het volgende tekst. Nou, <laughs> daar, daar hebben we het verhaal compleet. Ja, nee, er zit wat in. Ja. Dus dat hebben ze van hogerhand uh, gewoon zelf in de hand. Geleden. Ja, maar dat moet natuurlijk ook, want zo, uh, je, uh, weet je, uh, Kees, jullie plassen wel een klein beetje op de bril af en toe. En die mevrouw die het allemaal schoon moet maken, die moet ook betaald worden. Heb ik alle begrip voor. Ja, ook dat begrijp ik heel goed, maar ja. ik wou dit even, gewoon even gezegd hebben. Het is even in de groep gegooid. Ben je geladen, Kees? Ik ben geladen. Zullen we even raad wat hij rijdt spelen? Wat zeg je? Zullen we even raad wat hij rijdt spelen? Dat is goed. Mag je alleen ja en nee zeggen? Ja. Oké. Okay. Kun je het eten? Nee. Kun je het drinken? Nee. Heb je het zelf in huis? Ja. Zijn het voorwerpen? Eh uh, ja. Yeah. Is het van ijzer? Nee. Is het van hout? Nee. Is het van plastic? Nee. Is, uh, is het van Perfect. steen? Uh, nee. Is het van. Rubber? Ook is ook niet. Een soort van plastic natuurlijk. Is het van glas? Nee. Is het van... Oh, het was niet van metaal? Nee. Uh, wat heb je ja, nog meer? Ja. Waar kan er nog meer van gemaakt zijn, zeg. Is het dit van stof? Niet, is het textiel? Raaien, wat ja. wat gelaaien nou, nu, nu word ik zaggereinig. Uh, is het van textiel? Nee. Is het van... Uh, um, is het plantaardig? Uh, uh, uh, nee. Is het. Uh, euh, nee, is het, dat is bijna ja. Even denk hoor. Um, het zijn geen plantjes, het is geen. Uh, en je kunt het niet eten en jij hebt het wel in huis en het is niet van stof. Nee. Um, ja, je raait het toch nooit hoor. Ja, maar nu zal ik het <hijen> raden ook. <hijen> uh, het is ook ik niet kom van stof. Het uit sto Engeland. Engelse drop? Nee. Oh. Uh, oh nee, je kon het niet eten. Maar Engelse drop uit Engeland is ook niet te eten. Dus dat scheelt dan alweer. Um, is kunnen, het. Uh, heeft, het dat kan mij niet heeft het geleefd? Nee. Is, uh, uh, is het van porselein? Nee. Is het van. Is het van klei misschien? Nee. <laughs> Zo grappig dat je deelt, dus nee. En het is niet vloeibaar, hè? Ook niet. Zijn het autobanden? Nee. Oké. Okay. Um... Hij heeft wel die kleur. De kleur van autobanden. En het was geen drop. En het nee. kwam uit Engeland. En het zijn geen auto's. Nee. Het gaat naar Duitsland. Ja, maar denk je dat ik het dan weet, als het naar Duitsland gaat? Ja, nou ja. <laughs> het, is, het gaat van Engeland naar Duitsland in jouw vrachtwagen. En het is uh, ja. uh, uh, zwart van kleur. Ja. En, het is, en het, is, het is geen grond of zo, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Kolen. Juist. Echt waar? Ja. Wauw. Ouderwetse kolen. Nou, heb ik het toch geraden, hè? Het duurt even drie kwartier. En... Ik heb het in huis omdat, ja, ik, uh, ik heb een open haard thuis en daar kunnen kolen in. Ja, klets je er maar nee, uit. Ik heb gratis kolen. Ja, <laughs> echt waar? Dus je eigen... Ja, ik denk. Die zijn van de vrachtwagen gevallen. Nou ja, ik vraag gewoon aan die mensen een zakje daar dus... Ah, dat is dan wel ja. En dan krijg je je zak mee. Ja, ik ik zal eerlijk zeggen, ik hoef geen kijk- en luistergeld te betalen. Zo heeft iedere baan zijn voordelen. Ja, nou precies. <laughs> hey. Maar daar ging het niet om. nou nee, ik vervoer kolen. Momenteel, nou. hè, niet altijd, maar wel veel. Goed, dankjewel, Kees. Ja, alsjeblieft. Goeiedag. Dankjewel wel het dag. Jij ook. Hou je veilig. Doei. Doei. Dag. Doei, doei Munna. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Ik wil Hoi. even over op uh, mijn been staan. Want ja. ik, uh, ik, heb, ik is mij ook wel eens opgevallen. Ja. En ik denk dat het uh, met uh, zelfvertrouwen heeft te maken. Ja, dat, nee, dat zou betekenen dat alle mannen zelfvertrouwen hebben en alle vrouwen niet. Nee, nee, nee. nee. Uh, mannen hebben natuurlijk sowieso ruimte nodig. <laughs> ja, zie je wel. Ja, zoals ja. eerder is gezegd. Ja. Maar uh, ja, we moeten eens opletten. Als je bijvoorbeeld in de kroeg staat inderdaad. Ja. Uh, degene met uh, een groot ego staan net iets uh, wijder met hun benen dan, uh, dan andere mannen. Ik ga gewoon, ik ga voortaan dan, ga ik wijdbeen staan? Nee, want dan denken mensen dat ik, uh, dat ik uh, in een, uh, een ombouwproces zit. Ja, dat kan. Dat moet een, ja, nee. wat natuurlijk ook niet erg is. Heet jij nou Moena? Ja, Moena. En, met M-O-E-N-A? Nee, uh, M en dan de U van Utrecht en van Nico A van Hattel. Waar komt dat vandaan dan? In, India. Oh, wat een mooie naam zeg. Dankjewel, Moena. ik heb het zelf maar... Nee, het schijnt dat je ouders ja. daar iets over, meestal 9 van de 10 keer iets over van doen hebben. Goed, nou dankjewel wel, ja. voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En een goede nacht. Dan. Doei. Dankjewel, Hoi. Ja. Raymond. Ja, goedenavond, Asit met Raymond. Hallo Raymond. Ik had een vraag. Ja. Um, waarom zijn de kentekenplaten van Nederlandse auto's en dergelijke geel en niet wit? Um, omdat al, die van andere landen al wit zijn. Dat zou allemaal heel verwarrend zijn natuurlijk. Ja, maar je, daarom juist. Omdat er van meer een deel van de landen gewoon wit zijn. En, en juist in Nederland zijn ze geel. En dan denk ik, van waarom is het ook niet gewoon wit? Oh. Ja, het af te binnen. Maar het is, het is toch juist heel handig als ze verschillen van kleur... in plaats van dat ze allemaal dezelfde kleur zijn? Ja, het is op zich wel handig. Alleen, ik vraag me ons af, waar, waarom is het toen specifiek voor een gele kleur gekozen? Ja. Niet voor, voor uh, wit, ja. Ja, ze, zijn ze altijd al geel geweest? Vroeger ook al? Ja, blauw, hè? Geloof ik. Ja, daar staat me iets van bij me. zijn van voor mijn tijd, hoop ik. Ja, nou, ook voor die van mij, hoor. Ja. Ik weet geval, je ziet wel oldtimers rijden met van die van die... Oh, top, maar... ja. ja. Ja, inderdaad. Teken, ja, ik denk al, waarom... Dus... Waar, ik zie het zo voor me, maar waarom? Maar dat zijn waarschijnlijk hele, hele, hele, hele oude auto's uh, geweest. Dat ja. denk ik wel, ja. Dat, ja. dat ze misschien vroeger een kleur hadden van... Nou uh, ja, we doen, doen blauw. Maar het filmmaakt op omdat ik wel veel, veel, ja, ook oost europianen en Duitsers en dergelijke zie rijden. En ik denk van ja, die is allemaal wit. En bij Nederlanders hebben we altijd gele platen gehad. Twinsen. Ja. Alsnog. Nou ja, goede vraag. Ik pak hem nog even ik, mee. Waarom zijn er Er wel een uh, wel kentekenplaat van een aanhangwagen die was zo wit. Ja, dat mag dan weer, hè? Ja. ja. Nou, er zijn mensen Hoi. die dit weten hoor. Dit gaat goed komen. Ik ben benieuwd. Oké, okay. heet Wacht het af. Ja, dat is sowieso verstandig. Hé, hey, dankjewel Raymond voor je vraag. Oké, okay, graag gedaan. Goedenavond, okay, Dag. dag. dag. Doei doei. Waarom is een kentekenplaat in Nederland geel? 0800-1121. Nieuwe vragen zijn ook welkom. En dit is Terence Trent D'Arby. En sign your name. Een beetje ver gezocht van mij, maar ik dacht een sign oftewel een teken en dan kom je weer op kenteken. Maar het is inderdaad wel drie stappen te ver misschien. Terence Strand Darby was dat in ieder geval en dat vind ik dan altijd wel weer leuk om te horen. Toon Koenders, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het dus. Ik heb een antwoord op de vraag over de kenteken. Oh, kijk, dat, uh, dat uh, schiet lekker op. Ja. Maar ik wil eerst even iets met je afspreken. Oh, dier. het niet meer over dat hout hebben... en zeker niet als iemand Galilei, Galilei gaat verwarren met uh, Isaac Newton. Ja, <laughs> maar mijn maar, maar lieve toon, ik ga er niet over, hè? Ik praat alleen maar een beetje mee. Ja, ik weet En het. jullie bepalen waar het programma over gaat. Ja, hoor. Maar goed, ik ga het ja. hebben over de kentekens. Die waren vroeger ja. inderdaad blauwe woorden met witte letters. ja. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter dat het niet genoeg onderscheidingsvermogen gaf. Ze waren niet altijd goed zichtbaar. En daarom is toen geel met zwart gekozen, omdat het een groot contrast geeft. Maar nee, geel, ook... geel met zwart geeft toch ongeveer net zoveel contrast als wit met blauw? Uh, nee, als je dat ze in zwart-wit ziet, dan zie je toch... Dan, zie je, dan is het wat grijzer. Het heeft een groot onderscheidingsvermogen. Als jij het zegt, Toon, dan vind ik het goed. Het groot onderscheidingsvermogen. Ja. En dat is het hele simpele antwoord. En, en weet je dan ook wanneer dat ongeveer geweest is? Even voor ja, mijn, dat uh... is in de jaren 60 gebeurd. Hè? Oh, oké. Dat is in okay. dus inderdaad voor mijn, uh, voor mijn uh, tijd geweest. Nou, hartstikke ja. goed. dankjewel. Alsjeblieft. En een hele fijne uitzending nog. En bedankt okay. dus voor je leuke programma. Wil je nog iets over hout zeggen? Want ik, daar, ik begin er niet over. Maar... Okay. <laughs> Goeienacht. <laughs> Hoi. <laughs> 0800 1121 albert ja, nog even over dat hout, uh, nee, nee, nee, ik heb, uh, ik heb een vraag, geen ja. antwoord. Of je koning, ja. Ja, nee, ja, een paar weken geleden had ik wel een antwoord op de crypto. Bedankt voor, de, voor, voor dat boek. Dat Alsjeblieft. Ik... Ja, ben je er blij mee? Ik had het al uit. Ja, oké, okay, heel ja. mooi. Uh, ik, het gaat over, over de, de Belgische frituurkunst. Ja, uh, daar was ik dus uh, een jaar geleden uh, op de fiets verzeild geraakt. Uh, en ik ja, ontdekte toch dat het daar anders smaakt, uh, de Belgische patat. Oh. Ja, uh, en ik heb dus uh, ontdekt dat ze daar met Ossewit frituren... Ja. Ja, en dat kan je hier in de supermarkt nergens meer vinden. Wel hoor, ik heb het toevallig vandaag nog zien staan, ossenwit. Nee, toch. Ja, ja, bij de boter stond het. Nou ja, dan moet ik misschien beter gaan zoeken. Ergens rechts van de boter. Maar ja, het hangt natuurlijk een beetje van je supermarkt af. Maar ja. goed, mijn vraag was eigenlijk... waarom kun je hier niet in de supermarkt krijgen? Ja, dat dacht ik dus eigenlijk. Hmm. oké. Okay. Nou, ja, misschien stond... dat ik dan toevallig weer... weet ik veel... in een supermarkt was... die net een Belgische lading had gekregen of zo. Kan. Ja, nou ja, weet je... Ja, ik heb een aantal van die supermarkten bezocht. Nergens ossewit. Ja, maar daar houdt het nog niet mee op. Ook de mayonaise die, die in België gebruikt wordt, die is, die, is, die is ook wat anders. Ja, hè? En of, of je dat ook ergens hier in Nederland kan krijgen. Dat... Belgische mayo. Ja. Nou, hier dat... er allemaal suiker door. En dat... Oh, is dat het smaakverschil? Dat er geen, uh, geen suiker ja. in zit? Zou kunnen, ja, en België smaakt het wel zuurder Ja, precies. Ja. Nou, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Albert. Oké, okay, bedankt. Jij bedankt voor de vragen. Doei. Goeie Liesbeth. Ja, goeie, goeie avond. Goeie avond. Ik heb een vraagje. Ja. Ik kijk altijd naar wielerwedstrijden. Oh, ja. En, nou, gaan die <laughs> um, sprinters en die anderen die, die schieten met een bloedsnelheid de finish over. Dan gooien ze hun handen in de lucht. Ja. Ze kijken niet meer waar ze rijden. Ze, ze ja. kijken zelfs ook nog helemaal naar boven. <laughs> en dan vraag ik me af, hoe doen ze dat? Als ik dat doe, lig ik meteen op mijn snuffert. Dat ze dat nog kunnen, hè? Op zo'n zo wiebelfietsje. Ze, ja, dat doen ze zelfs uh, uh, midden in, in, in een hele groep. Als ze iets achter op hun rug in, in zo'n tasje moeten stoppen. Ja. Ook met beide handen los. En Even denken, de bidon. Ja, je uh, ja. Dat je ook valt. Maar ik, ik zou dat niet... Hoe doen ze dat? Het zijn natuurlijk wel hele dure, luxe, goed uitgeleinde... stevige, stabiele fietsen. Hè, waar ze ja, maar op fietsen. dat maakt niet uit. Ze zitten ook nog waanzinnig oh. hoog. Oh, ja. En, en ze laten gewoon alles... Denk ik. En dat doen ze dan niet eventjes één seconde. Dat doen nee. ze meters. Ja, dat kunnen ze heel lang. Maar ze brengen op zich natuurlijk ook heel veel tijd op die fiets door. Ik, ik, maar het is een bepaald... Ik weet niet hoe ze het doen... maar ik zou graag willen weten hoe zij het doen. We willen het trucje weten. Precies. Precies. Nee, 0... ik ga het niet nadoen. Nee? Niet even, even nee. oefenen nog op de e-bike? Nee, want ik ben al e en dan ga ik geen botten meer dan moet, je, dan moet je misschien geen risico's nemen door op je fiets met bidons te gaan goochelen en zo. Dat is allemaal... 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Lisbeth. Oké, okay, dan ga ik nu naar bed luisteren. Ja, niet uitzetten dan. Wat? Niet de radio dat niet radio uitzetten, nee. Niet uit. nee okay. Maar de nee, dan... telefoon leg ik nou wel neer. Ja, dat mag wel. Oké. Okay. Toen maar. Nou, fantastisch programma. Ik blijf luisteren. <laughs> Dankjewel, Lisbeth. Jo, dag. Dag. Zo, neergelegd. Frederik? Ja. Hallo. Frederik. Hallo, hier is Frederik. Dag, Frederik. Dag. Zeg het eens. Hoe gaat het met Ingrid? Uh, vrij goed. Ik heb helaas laatst nog gesproken. En ze zei van alles is prima. Oké. Okay. Nou, ja. dat is fijn dan. Ja. Dan uh, ben ik heel benieuwd... Ja. hoe jij eigenlijk uh, als je dan in bad bent geweest ja. en in Englisheerde weer uitkomt, goed? Ja, Want ik heb ze heb allemaal. In die lijst, dat heb je ook in die lijst genoemd. Ja. Van, van pyjama tot duster, ik heb het allemaal aan tegenwoordig. Ja, ik weet het, ik weet het. <laughs> maar vooral dat negligé, dat uh, interesseerde me erg. Maar goed, daar Goh. gaan we maar even overheen. Dat hebben we gehad geloof ik, langzaam. Hè? Ga er maar overheen, ja. Uh, de, de, ja, niet, nou ja. De, de cd en de ja. dvd. Ja, met waterschade. Dat was een beetje een bieridee wat ik hoorde. ja. Om dat met bier te schoon te maken. Want dan heb je ook kleverige zaken eraan. Het gaat namelijk erom dat uh, wanneer je die dingen schoonmaakt... Uh, dat je dan aan het einde een, een, een brandschoon uh, kunststofoppervlak hebt. Ja. Dus je, je hebt gedestilleerd water nodig. Uh, een, een klein beetje lauw En dan uh, een druppel vaatwasmiddel. En Kijk. dan is het heel belangrijk... Dat je het daarna stofvrij laat drogen. Het moet ergens in een ruimte waar, waar geen stof is. Okay. En dan lukt het. Goed, en ergens in een ruimte waar geen stof is, moet ik dan denken aan een uh, laboratorium? Ja, uh, je kunt het in de keuken doen, meestal. Oh, in de keuken is het. Keuken lukken, is ook, omdat uh... er nog wel wat vocht in de lucht is, is, het, uh, is er minder stof. Ja. Dus je moet, je, moet, je moet zorgen dat, het, dat je het zo, zo stofvrij als mogelijk laat drogen. Maar het is gewoon gedestilleerd water, zodat je geen deeltjes hebt meer en dan een klein een druppeltje vaatwasmiddel erop. Nou, dat is dan nog eens een goede tip. Uh, ik hoop dat die meneer dat dan niet al uh, kapot gemaakt heeft met zijn poet zal zijn. Nee. Want dat hoorde ik ook al tijd, ja. maar dat is ook niet zo goed. Oké, okay. nou dan weet je we nou, dat. Ja, ja dat dan, zuur, dat is zuur. Ja. Uh, dan kom ik toch nog even heel kort op iets terug. Het houdt zeker. En dat is het soortelijk gewicht. <laughs> soortelijk gewicht is het gewicht gedeeld door volume. Wanneer je nou uh, 10 kilo... Hebt. en je deelt het door het uh, volume van, van bijvoorbeeld water... dat is 1, uh, het soortelijk gewicht is daar ook 1... 10 uh, kilo, dan moet je 10 kubieke decimeter water hebben... en dan heb je dan 10 gedeeld, 10 is 1. Of je kunt ook 1 kubieke decimeter hebben en dan heb je hetzelfde. Uh, bij alle houtsoorten of alle metalen, bij bijvoorbeeld... Kwik, zou je zeggen, hé, dat is toch iets heel vloeibaars. Kwik heeft een soortelijk gewicht van 13,6. En ijzer is veel lichter, dat drijft op kwik. Want eh, ijzer heeft een soortelijk gewicht tussen 7,3 en 7,6. Een soortelijk gewicht. Eh? Dus eh, daar kun je wel nagaan. Dat is een hele eenvoudige formule... Dus gewicht gedeeld door volume. En daar hebben een kurk ook op water. Maar er zijn sommige houtsoorten die gaan onder in het water. En het balse hout is het ongeveer het lichtste hout wat je in de wereld zou kunt hebben. Daar maken ze ook die mooie sportvliegtuigjes van. Kijk. Of die, die modelvliegtuigjes. Oké? Okay? Dankjewel, Goed. Frederik. is dat dan? Ja. En, <laughs> Dan had je nog uh, trending en trendy. Trending, trending uh, uh, topics. Trending, topic, maar trending ja. topics. Klinkt een beetje komisch. Ik denk dat het trendy topics moet, moet zijn. Nou, je kunt zeggen wat je wil, Frederik, maar het is echt trending topic. Uh, nou, dan. Uh, ik heb mijn Engels vroeger anders geleerd, maar goed, dat is, uh, dat is dan tegenwoordig zo. Het verandert toch ja, allemaal. Twitter, dat is uh, natuurlijk. Nou, ik, het, ja. ik ben gewoon uh, zeer sterk de mening, want. Uh, dat het gewoon populair is om uh, um in te zijn... om mee te doen met, met al die uh, nieuwe uh, trends en woorden. En iedereen pikt het graag van iedereen op. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de definitie van een ja, willen trend. Ja, er willen in zijn en, en daarom niet. Ik wil, uh, zoals ik praat bijvoorbeeld, dat is heel ouderwets... want ik was, uh, ik was uh, 43 jaar in Zwitserland... en ik ben nu sinds een half jaar terug... En uh, ik heb grootste moeite om bepaalde woorden te volgen. Ja, of vooral BN'ers. Ja. Dat is altijd zo grappig bij mensen die in het buitenland zijn geweest. Dan vraag je, weet je wel wie ja, Nicolette ja. van Dam is? Ja, Ja, ja. ja ik, heb, ik, ik, was, ik was heel lang daar. Ik, ik was daar getrouwd en, en mijn vrouw is overleden, maar ik hmm. ben niet toen hierheen gekomen. Uh, voor twee jaar was overleden. en uh, toen om, Omdat ik in, in Nederland uh, opgegroeid ben... en mijn familie nog heb, uh, ben ik hierheen gekomen. Maar goed, dat is een andere story. Uh, dat was het andere. En dan uh, hadden we nog uh, die, fiets. Huh? die fiets. Welke die, fiets? Uh, oh, dat een <laughs> uh, zo zonder handen kunnen fietsen. Ja. Uh, het is zo dat zolang de fiets rijdt... Ja. Uh, heb je het gyroscopische effect van de wielen. En uh, ik weet niet of je wel eens een, een, een, uh, een draaiend wiel uh, in je handen hebt gehad... en dan de as daarvan en dan het wiel laten draaien. Dan is het moeilijk om, om dat wiel uh, heen en weer te bewegen. Zodra het stil kun je het heel makkelijk bewegen... En dat is dat gyroscopische effect. Maar Frederik ik, kan, dan, dan, Frederik, ik kan zo ja. hard fietsen als ik wil, maar nog steeds kan ik mijn stuur niet loslaten hoor. Uh, nou, dat is gewoon een, een, een zaak. Daar, daar kom je dan weer op het psychische. Uh, uh, en het een beetje evenwicht natuurlijk. Maar uh, kijk, uh, voordat je hebt geleerd fietsen, uh, hebt leren fietsen, uh, is het ook eventjes gegaan. Uh, en ik zou je ook nog kunnen leren hoe je zonder, uh, hoe je zonder handen aan het stuur uh, zou kunnen uh, verder rijden. Oh. Dat, dat gaat. Maar uh, goed, in ieder geval, het is het, uiteindelijk is het gyroscopisch effect uh, wat je daar uh, te zien krijgt. Want uh, als je stilstaat, er zijn ook mensen die oefenen heel erg op stilstaan, maar dan bewegen ja. ze toch wel met het stuur heen en weer, maar dan, dan ga je balanceren. Uh, ja. Maar bij, bij het normale fietsen hoef je niet zoveel te balanceren, want je wordt door, door het vooruitgaan, door het draaien van de wielen, wordt je al eh, in balans gehouden. Je hebt al, net zoals je een man ziet lopen over een, of een vrouw over een koord eh, met een hele grote eh, staaf, ja, die heeft die staaf en, en eh, dat helpt net zo goed als eh, op een fiets de wielen je helpen. Ja. Maar als je iemand ziet lopen zonder staaf, die moet balanceren. Maar, maar dat doet hij zijn armen dan uit elkaar. <laughs> ja, dat helpt inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat was dus ja. het fiets en dat was de ochtendjes En uh, het uh, triplex hebben we ook gehad. Je hoeft ze op de zich niet TV allemaal te doen, hoor. Gehad. En de trendy hebben we gehad. Nee. De, ah, de muziek. Oh ja. Uh, de muziek bij de teletekst. Ja. Waarom zit er muziek onder en geen radiozender? Allebei, ja. En, uh, en geen radio. Want uh, het, het, het broerde is. Er zijn veel uh, mensen. Uh, of ze nou ouder of jonger zijn. maar. Uh, die kunnen zich niet concentreren op de tekst wanneer die iemand achter, achter staat te praten niet. Dat is, dat is een beetje moeilijk. Mm -hmm. En uh, dat vermoed ik heel sterk dat de reden is uh, dat, dat uh, ja, daar niet ook nog een praatprogramma achter is. Maar gewoon een rustig muziekje. Wij, wij spreken ook, wanneer we uh, met een groepje samen zijn, dan hebben we ergens een achtergrondmuziek staan, maar meestal niet uh, in een of ander praatprogramma of zo. Niet? Nou, dat klinkt nou, op zich denk, wel uh, heel plausibel. Ik denk dat we al een heel eind gekomen zijn, hè? Ja, dankjewel daarvoor. <laughs> Graag gedaan. En een goede nacht nog, Frederik. Ja, jij ook, hè? Bedankt. Dag. dag. Rob, Rob ze. Oh ja, ja, ja, ik zat in, daar luisteren. Zeg oh. even over het losse handen oefenen. Ja. Dan kun je op de, op de. Noem je dat? De boomtrainer doen. Ja, dat is het beste. Ja, daar, daar ja. gaat het mij op zich heel goed af. Ja, maar even, ja. ik had twee vragen ook uh, over het plassen. Ja. Eerst. Uh, ik heb altijd een uh, fles. Je had al het antwoord gegeven, maar. Ja, mag je best zenuwachtig zijn als je moet passen. Als je maar een fles in de auto hebt waar je zegt. Nou, dat, dat heb ik ook. Alleen als, als ik in het donker rijd, Ja, dan krijg je gewoon buitenpiesen. Maar ik rijd ook overdag. <laughs> en dan rijd ik door die dorpjes. Ja, dan kan je niet zeggen. Ik ga even tegen de muur staan of zo. Maar uh, er was mij een keer overkomen dat ik stond te plassen overdag. Was zo nodig. <laughs> ja. En toen kwam de politie. Mensen op politie waren. En uh, die stopte. Nou ja, ik wist het. Dat, en maar, u, mag, u mag niet wild plassen. Dus ik draai me om. Ik zeg, ik sta hier heel rustig te plassen als je zo ziet. En toen moesten ze allebei zo lachen, yeah. dat ze doorgereden zijn. Ja, maar je zag er ook niet wild uit. Nee, maar ik stond draai me om. Ik zeg, wat? Ik sta hier rustig te plassen, hoor. <lacht> en toen moesten ze allebei zo lachen, dat, <lacht> dat ze in de auto stapten en wegreden. Ja, die dacht ook, maar... als we dichterbij komen, <lacht> we kijken wel beter uit. Ja. Gaat die wild nee, maar, op zich maar, heen plassen. Maar even over, uh, over getallen. Ik hoor jullie altijd zeggen 1121. Ja. Dat zijn vier getallen. Ja. Maar je kan het ook korter zeggen. 1121, dan zeg je maar twee getallen. Al een telefoonnummer. 11121 zeggen ze altijd. Ik denk, ja, ja wat voor moeite. Ik kan toch ook 1121 zeggen? Ja, toch? Ja, maar 1121, dat zijn vier lettergrepen. En 21, dat zijn er zes. Nee, dan moet je niet zo langzaam praten. Dat doen ze met die telefoon 1121. 21, Ja, maar je moet wel. 21, moet je goed articuleren, dan verstaat iedereen het. Ja, maar dan moet je dus goed articuleren. En bij 1121 hoef ik niet goed te articuleren, want dat gaat altijd goed. Iedereen kan het verstaan en het is ook nog eens makkelijk te onthouden. Het is eventjes 11.21, 21 is simpel. Maar even, even in het Engels en in het Nederlands... 11.21? Daar... Nee, nee. Daar, ik, ik oh. kom, dus wij, zeggen, ja, wij zeggen 21, bij het achterste getal. Ja. En in het Engels is het voorste getal wat goed is. eigenlijk. Ja. Hoe komt dat? Waarom is dat? Ik schrijf hem op. Dat wij al het 21 met het achterste getal beginnen. En in het Engels beginnen ze met het voorste getal. 21. Ja, maar dan moet je, moet je, moet je eens 40 in het Frans zeggen. Ach ja, in het Frans weet ik niet. Dat is, het, is een quatre Dus dan krijg je de, dan, uh, 41 quatre, oh, ja. is quatre aan. Ah, dus die zeggen eigenlijk 421. Dat is nog veel ingewikkelder. Ja, maar in het Engels is dat niet zo. Vier quatre-fins. is. Ja. Nee, ja, die zeggen eigenlijk vier. Dus is vijf. Die zegt vier, vijf. Het vier, vijf, is heel ingewikkeld. Ja, moet ik niet doen, kind. Moet je vier, gewoon, vijf. Uh, nou ja, ja. Uh, okay. Dus uh, in het Engels 21, 20, uh, 21 ja. en in het Nederlands en in Nederland, 1, het 1 20. en 20. Ja, je zit voor de televisie en Computer. Ja, die hebben we allemaal al gehad hoor, daar beginnen ja, we niet meer ik, aan. dat weet o, ik, maar... Hou op, ga je uit. vaak om dingen omgekeerd zijn bij Ja, ons. om gewoon nog eventjes wat onderwerpen in de groep te gooien. Rob, ik, um... Even een fles in de auto, jongens. Voor de... Ja. En dan gewoon een brede fles en dan kan je vol pissen. Dan ben je van het gezeik af. Nou ja, dan begint het gezeik pas natuurlijk. Ja, dat weet ik, maar als je een fles hebt, ben je van het gezeik af. Ja, dankjewel Rob. Oké. Okay. Doei. Jelle, de jong, goeienacht. Hoi. Hoi. Rob heeft er niet echt kijk op, want een man kan niet zittend plassen. Echt niet? Nee, ik ga gewoon naast de auto, ik draai de auto een beetje weg, zodat ik uh, uitzicht sta en achter de deur plassen geven. Ja, maar mag niet, hè, Jelle? Nee, mag niet. Maar ik doe het ook heel rustig. Maar een man kan wel zittend plassen, hoor. Ik heb nee, de hoor. Pas Dat later... gaat niet goed. Oh. Dat gaat niet goed. dan wordt een rode maar... rij. Echt waar? Ja. Natuurlijk. Maar je moet wel zorgen dat de boel naar beneden wijst. Ja, maar als je zit, is dat... Uh, is dat lastig. Ja, Oké. Okay. Nou, ik zal het onthouden. Uh, de kentekenplaten. Ja. Ik weet nog, als heel makkelijk ezelsbruggetje. Ik woonde hm. toen op kamers in, uh, uh, uh, in Aarden. Ja. En toen was het eerste gele kenteken wat ik zag... 77, nu, 01. En oh, wat was, een mooie. Ja, het was januari 1977. Gwaar. Dat hou ik altijd. <laughs> maar was dat voor het eerst dat je een, ja, in 1977... In 1977, januari... En je begon, kwam wel regelmatig buiten? Want die man dacht net uh, dat het uh, de jaren, de jaren, jaren 60 was. Ja. Het was in de jaren 70. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed, Jelle. dankjewel. je wel. Jo. Okay. Goeienacht, hè. Hoi. Dag. Mark. Goeienacht met uh, Mark. Ik. ik wil even terugkomen dat ja. aan, aan te inderdaad te krijgen bij uh, uh, Oudhein voor 2,59. Ja. In een verpakking van vier stuks van 250 gram. Hoe weet je dat? Hoe weet je nou precies dat dat twee is? He? Zit je net de folder uit je hoofd te leren? Ik heb het even op Google uh, gezocht. Echt waar? Even... Ja, ik was... Ze zit toch achter de computer, dus ik denk, uh, ik denk uh, ze werkt bij de publieke omroep... ze zal bij de AH boodschappen doen, dus ik tik AH in een osselit. <laughs> maar hoe weet je nou dat mensen van de publieke omroep boodschappen doen bij de Albert Heijn? Ja, dat, dat neem ik maar aan, even voor de grap. Ja, dat is, eh? op, zich, op zich is dat niet altijd waar, maar ik had het wel gezien bij de Albert Heijn, inderdaad. Ja, precies. Grappig. Even, uh, Katruf, ja. uh, was echt een vergissing. Je bent echt heel goed met taal, maar dat betekent gewoon 80. Oh ja, quatrefènes en dan is het... Uh, de, nee. Maar hoezo gewoon tachtig? Hoe was het ook weer? De, de, de, de Fransen doen heel ingewikkeld met tachtig. Ik begon op een gegeven moment ook te twijfelen. Ja. Maar wat jij bedoelt is volgens mij 40. Maar ik heb ook oh, een ja. gedaan, Dus ik ben, ben een beetje in de war. Quarante, ja, dat is veertig. Uh, nee. En quatrefènes, dat, 20, dat ja. is het gekke. Bij de Fransen doen ze 4 maal 20, en als het dan 85 is. Uh, quatre, vingt, ja, fin vingt. is 20. Nee, maar daar ga ik mis. Fin is 20. En het is, ze doen het inderdaad 4 keer 20 bij 80. Dat is toch heel raar? Maar ik zit nou in één keer te denken hoe je dan 85 zegt. Ik in één keer... uh, dat is 45. Uh, ja, toch wel. Het klinkt altijd zo onlogisch. Ja, en het wordt nog erger, want 95 nee, is... Of, of uh, zeg maar 91 is quatre fins. ons. Dus dan zeggen ze dus... 4, 20, 11. Ja, ja, oh, is dat heel is heel raar. raar. Ja, dat is inderdaad. En de 30 is. Tra, tra, tra, ja, mijn uitspraak is echt weggesleten, hoor ik. Maar ik zie het zo voor me. Trentejaan, dat is 31. En dan inderdaad, 14. 14. Nee, onze. Uh, 14, ja, 14 is 14. Onze dozen. Ah! Mijn Frans is weggesleten. Wat erg. Nou ja, goed. Ja, Dan zullen we verder naar luisteren niet meer gingen. Gingen. En nou weet ik allebei niet meer. Nee, maar dat is ik precies... Nou... Dat heb ik ook gehad. Ik heb een jaar Spaans gehad en toen was mijn Frans weg. Dan raak je in de war Omdat het allebei hetzelfde soort taal is... En toch weer niet. Ja, precies. Ja, nou dat. Goed, zijn we klaar, Mark? Ja, we hebben het zo in ja, een jaar. Nous sommes finis. Ja, ja, ja. Piri, Piri. Sisi. Nou. Eh, uh, uh, ja. Heel erg bedankt. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Hoi. Robert. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Astrid. Robert. Ja, Goedemorgen. Uh, goeiemorgen. Hoe is die? Nou, op zich best goed. Hoe is het met jou? Ja, niet erger. Niet erger dan met mij? Nee, ja. Nou, dat is het op zich redelijk uh, gemiddeld. Ja, daarom. Dat dacht ik ook. En wat kan ik voor je betekenen? Nou, zoals je weet, ben ik chauffeur. Ja. <laughs> Ja, maar goed. Ehm, daar heb ik een vraagje, want je ziet, het die, ik weet niet of je dat ook weet, maar van die 25 meter combinatie, hè? van die luchtbare Oh, daar gaan dat we weer, We hebben weer een vrachtwagenchauffeur even. die in jargon gaat praten. De 25 ja, meter. Ik, ik probeer het ook voor jou duidelijk te maken. Ja precies, jippie Janneke Taal, zeg het nog eens. nou, dat is gewoon een vrachtwagen en die is de helft langer dan een andere vrachtwagen. Dan dus zie je achter op zijn bord, let op, 25,35 meter. Ja. Daar moet je speciaal rijbewijs voor hebben, daar moet je vijf jaar rijervaring voor hebben. En dan ja. mag je een speciaal rijbewijs halen. Ja. En als je dat haalt, mag je met zo'n vrachtwagen rijden. Ja. Maar je hebt ook comfort-exceptioneel vrachtwagen. Zou ik noem maar een die windmolenbladen vervoeren van 40 meter lang. Ja. Dat mag je, die mag je op 19-jarige leeftijd al vervoeren. hoef je geen speciaal rijbewijs voor te hebben. Waarom mag je dat wel? En waarom moet je voor, uh, ja, voor zo'n zo langere vrachtwagen? Ja. Moet je vijf jaar rijervaring hebben en dan moet je nog zijn rijbewijs halen. Ik ben heel benieuwd, want volgens mij hebben we deze vraag ooit in een andere samenstelling al eens gehad. Dus ik ben heel benieuwd of ik het antwoord ga begrijpen. Maar er zijn veel vrachtwagenchauffeurs uh, die luisteren, dus ik hoop dat het goed komt. Ja, ik dacht eens een keer voor een ander segment. Uh, ja, precies. Want we doen nooit wat voor vrachtwagenchauffeurs. Maar ik ben gelaaien joh. Ben je hè? Ja. Je wil raad wat die rijdt spelen, begrijp ik. <laughs> ja, kijk of je geheugen nog goed is. Oh ja, nee, maar. Oh, zijn varkens? Nee. Oh, oh, nee, dan is mijn geheugen. Ik onthoud het nooit, joh. Maar goed, we doen. Bob de Drukker. Hè? Bob de Drukker. Oh. Bob van Jacco, weet je nog? Nee. Nee, ik onthoud, nee ik onthoud niks, Robert. Het spijt me echt heel erg. We gaan, ik, gaat, <laughs> ik, gewoon, ik begin gewoon weer helemaal bij het begin. Um, kun je het eten? Ja. Brood. Nee. Een uh, kippen. Ja. Ja, het schoot me opeens te binnen. <laughs> Ach gosh, Doe, ja? ja, die arme kippen. Oh, zei Doe kippen. Je, zei, Doe ja, kippen. dat zei je. Een kippen. Ja, precies. Ja, dat zei je vorige keer. Ik wou net zeggen. De vorige keer had je ook nog een heel zielig verhaal bij. Dooie kippen. Nou, staat genoteerd. Ik ben blij dat ik het weer even opgerakeld heb. Opge... Fijn. Opgekwakeld. Nee, ze kwaken niet kippen. Yeah. Nou. Uh, nacht, Robert. Ja, ik ga stoppen, want ik moet bessen. Nee, al ga je. het. Kip voorzichtig. Nee, dat komt goed. Doeg. Goeie hè. Ja, dank je. Jij ook. Jo, doei, Doeg. Doeg. Willy. Ja. Ah. Goedemorgen. Goeiemor Goedemorgen. Uh, um, er was een vraag over waar je Belgische mayonaise kunt kopen. Heel goed, ja. Uh, van het merk Everyday bij de troefmarkt kun je ze kopen. De troefmarkt? Wat is nou weer de troefmarkt? Dat zijn uh, supermarkten in kleinere plaatsjes. Oh, een soort dekamarkt. Nou, dat kan, ken ik nu alweer. Ja. Nee, dat zijn supermarkten in kleine plaatsjes. Oh ja. Dus, ja, dat, uh, ja. ja. dus dat zou kunnen kloppen. Nou, hartstikke goed bij de troef. Ik schrijf het even op. Troefmarkt troefmarken in. Ja, en het is het merk everyday. daar heb je de belletjes. maar. je kunt ze ook zelf maken natuurlijk. Het is heel simpel. Hoe maak je mayonaise dan? Uh, een ei. Ja. Uh, een klein beetje azijn. Ja. Uh, olie. Uh, ja, agideolie of uh, zonnebloemolie. En een beetje mosterd zout en peper. Alles op kamertemperatuur laten worden. En dan doe je eerst het ei in een in, met een staafmixer heb je nodig. Dan doe je eerst het ei in een lange, smalle kom. Het en, hele ei of alleen het geel? Met een staafmixer kun je het hele ei doen. Oh. En daar doe je dan de zout en de peper bij in... en een lepeltje mosterd, ja, net wat je wil. Ja. En dan doe je ongeveer 250 cc slaolie. Nee, dan zet je eerst de staafmixer erop... en dan ja. zet je, schiet je daar de olie heel langzaam op. En dan zet je de staafmixer aan... en dan ga je heel langzaam met die staafmixen omhoog en dan heb je mayonaise. Ik ga het meteen proberen morgen. Maar het allerbelangrijkste is dat alles goed op kamertemperatuur is. Oké. Okay. Alles dezelfde temperatuur. Staat genoteerd. Dank je wel, Ja. En hoe is het gegaan met je handdoeken? Wat had ik ook weer met handdoeken? Oh, vet. Oh, is er helemaal uitgegaan? Goed, met uitgegaan. Hey. De... Azijn of met ammonia? Nou, volgens mij gewoon met 600 liter wasmiddel. Dat <laughs> is heel agressief. Uh, en dan op 90 graden. <laughs> dus er zitten wel wat gaten in, maar dat zijn details. <laughs> Dankjewel, Willy. Goeienacht. Dag. Ton? Ja. Hallo. Daar ben ik. Dag. Jij hebt Spaans gehad. Als ik het dan zeg, quarenta. Weet je dat dan ook in het Zeg nog eens. Quarenta. Clarenta? Duidelijk. In de sales is karant. 20. Ja. Krant, 30. Karant 40. 40. Ja. krant, 50. Ja. Weet je dat nu? Je wist het toch niet meer. Ja, ja, ja. Nee, het komt allemaal weer terug, maar ik probeer het op te slaan. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja, op... Ik denk dat ik het thuis nog even nalees. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, kijk en luister cijfers. heb is ja. vorige keer ook over gehad. Dat is een aantal maanden geleden. Ja. En toen vertelde ik ook dat ik daarmee werk. Ja. En dat gaat gewoon via het internet. Oh ja, dat is waar ook. Via ja, je website. Zo, kun je je dat bij mij zat alles weg. Ja, dat is goed, je... ja. Ton, heb je sindsdien wel iedere donderdagnachtzuster ingevuld. Dat wilde je niet, hè? Je wilde het alleen maar heel braaf doen als je ook echt geluisterd had. <laughs> dat weet ik dan nog weer wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja. het was precies zoals nu ook. Er kwam het nieuwsdienst ertussen en toen ging uh, toen hing hij mij op. Nou ja. Ja. Het is nu ook vijf uur. Ja, maar de telefoon, dat is echt... Oh ja, dat ik, uh, dat ik nu... Oh ja, maar je hebt nog één minuut twintig, dus als je nog iets wilt vertellen... Eh... Uh... Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk Was het niet. klaar? Oh, wacht even, er is een nieuwe manier voor de kijk- en luistercijfers. Ja. Dat is een horloge. Er wordt met het, uh, de uitzendingen van de radiostations... wordt een mm. bepaald signaal meegezonden. Ja. En dat horloge, dat registreert dat. En om de paar seconden wordt dat opgenomen. Dus als je in de buurt van de radio bent... Ja. Dan pikt dat horloge, dat pikt dat signaal op... En dat wordt geregistreerd en dat gebeurt dan ongeveer twee of drie weken achter elkaar. En daarna dan moet je dat horloge weer terugsturen naar Intomart. Mm -hmm. Want dat is het onderzoekinstituut wat de kijker-luistercijfers bijhoudt voor de radio. Nou, en, en, en als jij nou zo'n horloge krijgt... dan moet je even zorgen dat het uh, iedere donderdagnacht bij de, bij de radio ligt, hè? Ja, maar ik heb het horloge maar één keer gehad. Ja. En ik heb het na nou, veertien dagen... Heb ik, ik hoor het signaal van de nieuwsdingselier. Ja, precies. Afronden, afronden, afronden. <lacht> nu, nu. Laatste woorden. Nee, het was veertien dagen en daarna moest ik het terugsturen. Ah, oké. Okay. Jammer. Dus, ja. Maar uh, via internet wil ik uh, wel de, de kijkerluister zijn we zien. Dankjewel, Tom. Oké, okay, tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei. Nachtzuster.